4 uur. Het LOS Journaal. Gert Kluk. Het kabinet stuurt Patriot luchtafweerraketten naar Turkije om het land te beschermen tegen mogelijke aanvallen uit Syrië. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken over de operatie. Het gaat om maximaal 360 mannen en vrouwen. Twee batterijen. Voor de duur van een jaar. Dat hebben we besloten.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 Minister Opstelten vindt de veiligheid van computerrandapparatuur... vooral de eigen verantwoordelijkheid van de betrokkenen. Het KRO-programma Reporter meldt vanavond dat printers, scanners... en netwerkschijven van grote bedrijven openlijk toegankelijk zijn via internet. Volgens Reporter zijn veel van de apparaten onveilig. Opstelten daarover. Iedereen is natuurlijk in de eerste plaats hiervoor verantwoordelijk. En zorg dat je je zaken goed op orde hebt. Dat je goede wachtwoorden hebt... Er uh, zijn soms uh, geen wachtwoorden. En als je wachtwoorden hebt, goede wachtwoorden. Dus eigen verantwoordelijkheid. Premier Rutte heeft de nabestaanden van de overleden grensrechten huizen gecondoleerd. Rutte is verontwaardigd over de gebeurtenissen in Almere afgelopen weekend. Dit heeft niets met sport te maken en dit kan absoluut niet worden getolereerd, zei de premier. Hij voegde eraan toe dat iedereen moet opkomen voor vrijwilligers die zich voor hun sportclub inzetten. En agressie en geweld in de sport moeten worden aangepakt... Dat moet volgens Rutte in de eerste plaats gebeuren door ouders, de clubs en de KNVB. De bouw van een kolencentrale van RWE in de Eemshaven ligt al uren stil vanwege een bommelding. De melding kwam om half twaalf binnen en is direct serieus genomen, zegt de politie. De RWE-organisatie heeft direct het hele gebouw ontruimd. Dat betekent dat er ongeveer 3700 man naar huis zijn gestuurd. De bouw ligt voor onbepaalde tijd stil. Bedrijven in een omtrek van 500 meter rondom deze bouw is ook ontruimd. En we zijn druk bezig met opsporingsonderzoek met betrekking tot de bommelding.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 ANUB-verkeersinformatie. In het hele land, behalve in het Noordoosten en in het Zuidwesten in Zeeland... is het plaatselijk glad door sneeuw. Fielers staan er nauwelijks op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... bij echt 2 kilometer. De A12 van Utrecht naar Arnhem voor de afrit Wageningen 2. De A15 vanuit Europoort voor knooppunt Vaanplein 4 kilometer.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 En wat doe jij om jezelf en de wereld te verbeteren? De kleine dingen die we doen maken het verschil. Laat je inspireren en deel je ervaring met anderen. UnitedClarity.com Kies Office Basis van Ziggo Zakelijk. Het alles in één pakket voor ondernemers. En krijg volop bellen nu tot vijf maanden gratis. Bel 0800 0620. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Moon. Goedemiddag. Welkom vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Met Frans Berghout, hoogleraar innovatie en duurzaamheid over Nederland, dat van alle Europese landen het slechtst presteert op milieugebied. En we gaan browsen met Bert Brussen. U kunt daarop reageren, u kunt ons twitteren, hashtag AfroVML, en u kunt ons bekijken op vrijdagmiddaglive.avro.nl. De rubriek over losse velen. Afgevallen obesite... Obesitaspatiënten moeten zelf opdraaien voor de duizenden euro's... kostende operaties voor het verwijderen van overtollig vel. Als deze mensen tientallen kilo's zijn afgevallen... gaat hun vel enorm lubberen. De buik hangt over de broek, borsten gaan tot de navel hangen. Het is een groot psychisch probleem... doordat mensen zich voor hun uiterlijk. Uh, in onze studio twee mensen die denken een oplossing te hebben voor dit probleem. De tattoo-koning Nico van der Naald en kunstenares Tinky Winky. Uh, welkom beide. Uh, meneer van der Naald, we beginnen met u. Wat is uw ja. oplossing? Zo'n huidcorrectie is en de meeste mensen hebben dat geld niet, nee. dus die zitten met dat overtollige vel. Ja, nou kijk, uh, de, als je dat uh, vel zo kaal bloot laat zitten, dat is dus inderdaad geen poren. maar oh. als je dat dus gaat laten tatoeëren, ja, dan wordt het dus een heel ander verhaal. Maar dan blijft het uh, toch dat, dat overhangende vel, dat lubberende vel? Dat nee, nee, helemaal niet. Je maakt er als het ware dus een kunstwerk van. Een tattoo is kunst eigenlijk in wezen. Ja, maar je vestigt wel nog meer de aandacht op die loszittende huid. Ach, man, dat zie je dan niet eens meer als huid. Kijk, als je daar dus bijvoorbeeld een te gekke draak... of een oosterd motief op zet... dan zeggen mensen alleen maar... kijk, een te gekke draak of een oosterd motief... en niet, wat een schitterend vet schort. Ja, nou, mevrouw Tinky Winky, u had een heel ander idee... Nou, mij lijkt het geweldig om het vel van deze dikke mensen... Eh, er in een Human Skin Hunger Project Performance af te snijden... om zo de honger in de wereld aan de kaak te stellen... en er dan ook nog tassen van te maken als symbolische aanklacht. Een reflectie op het concept honger dus eigenlijk. Ja, maar waarom moet het en plein publiek van deze mensen worden afgesneden? Waarom moeten deze mensen daaronder lijden? Ja. Nou, om de boodschap wat harder te laten aankomen. Hè. Zij hebben genoeg gegeten en er er zijn zoveel mensen die honger hebben. Ja, ja. Zo werk ik ook met dierenhuid. Hè? En oh? soms zelfs met levende dieren. Die laat ik hele akelige dingen oh, doen. Om, ah, like om zo het lijden van andere dieren aan de kaak te stellen. Ja, uh, u, u maakt ook tassen van uw eigen huisdieren, uh, van uw cavia bijvoorbeeld? Nee, nee, nee. Een tas van mijn hond, een toilettas van mijn kat en een portemonnee van mijn cavia. Maar waarom wil u nu zelfs een mensenhuid gaan bewerken? Dat... Nou, ik vind het zo fijn dat ik nu in de gelegenheid zou kunnen komen om iets met mensenhuid te zeggen. En dat het net zoals varkenshuid roze is, en dat is mijn lievelingskleur. Waarom? Nou, omdat die in geen enkele cultuur roze een negatieve connotatie heeft. Yes. Mm, ja, ja. Nou, meneer van den Naald, wat vindt u hiervan? Nou, het doet mij sterk denken aan dus iets met schemerlampen. Meer zeg ik niet. Tja. Nee, laten de mensen nou gewoon een mooie tattoo opzetten. Je hebt allerlei mogelijkheden ook. Dus bijvoorbeeld Maori-tattoos, Keltische tattoos, tribal, Japans, fantasy -tatoes. Tattoos, gewoon een tekst, een kleine 8 bij 8 centimeter vanaf 100 euro, groter ja. vanaf 200 euro. Ja, ja, ja, ja. En ja, ja, ja. Meneer Van de Naald, overigens, ja. de inkt schijnt nogal kankerverwekkend te zijn. Ja. Zonlangs gebleken, dat is helemaal niet zo gezond om dat onder de huid te spuiten. Ja, volkomen onzin is dat man, dat is helemaal niet waar. Bewijs dat maar eens. Dus ik heb het beste met de mensen voor. Schoonheid, daar gaat het om. Ik wil de mensen mooier maken. Ja, En u, mevrouw Tenkiewinski? Uh, ik wil de wereld mooier maken en ik ben bezig met het lot van arme mensen en zielige dieren. Ja. Nou, volgende mij bent u bezig, beide met alleen uw eigen lot. Een eigen zak in de stroom. Jij begrijpt niks van art. Is aan jou totaal niet ja. besteed, loser. Ja, dank voor uw komst. Bas Hoeflaak, Marja Luif en Pieter Bouwman. Nederland komt op een net verschenen klimaatindex... erg slecht uit de bus. We zijn het slechts presterende West-Europese land. Zelfs Wit-Rusland doet het beter... Is dat nou een verrassing of niet? En wordt het ook nog beter? Dat ga ik vragen aan Frans Berkhout. Hij is hoogleraar innovatie en duurzaamheid aan de Vrije Universiteit. En ook aan tafel Bert Brussen van de Jaap.nl. Geschrokken Bert dat Nederland het op milieugebied zo slecht doet? Enorm. Ik, ik weet echt niet meer... Nee ik... Nee, zo, nee, ik wist het al een tijdje. Het is wel heel raar, we zijn een hoogontwikkeld land. Dus je zou denken, nou, dat zal het dan beter doen. Zijn je nou net nog slechter dan Wit-Rusland? Ja, nog slechter dan Wit-Rusland. Frans Berkhout, wat, wat voor meting is dit eigenlijk? Hoe betrouwbaar is hij? Nou, het is wel een cijfermatig, uh, ja, een fatsoenlijk uh, calculatie. Het is 80% gebaseerd op, op cijfers, uitstootcijfers... cijfers over de efficiëntie van het gebruik van energie. Uh, 20% is wel kwalitatief een analyse van uh, beleid in, in de verschillende landen, ook Nederland... Wordt er goed um, beleid gevoerd? Om, nou om nee, het... uh, interessant genoeg, in deze index uh, scoort uh, Nederland very poor uh, uh -huh. bij beleid. Dus uh, ja, scoort bijzonder slecht. Ja. Ik, ik vind het wel heel interessant, dat in die lijst, Nederland zelfs onder Griekenland. Als het om beleid gaat? Ja, in de hele index. In de hele index. Ja, ver achter. En, uh, ja, ja, het, is, van... het zijn van de... Hoeveel landen was het ook weer, 58 of zo? 58 landen staan we op 49. In de landen staan we 26 e van de 30. En uh, van de, van de EU-landen ja, op laatste. Ja, Bert Brussel was niet verrast, u wel? Nee, ik ook niet. Want um, eigenlijk is dit wel iets wat in de laatste tien jaar is uh, aan het ontwikkelen. Hè? Dus uh, Nederland was vroeger echt een voortrekker in het gebied, op het gebied van... Tien jaar, jaar geleden nog? Nou, ja, tien jaar geleden nog wel. Maar zeker in de tachtige jaren, negentiger jaren was Nederland echt een, een voortrekker. En wat is er gebeurd waardoor we nu zo slecht scoren? Nou, ja, we hebben veranderingen gehad in, in, in, in, in politieke zin natuurlijk in Nederland. En, en misschien is de Nederlandse burger over het algemeen hier minder er de... Milieubewust? Minder milieubewust. Maar, maar sinds tien jaar dan, of zo? Ja, de, de, de, ja, zeker in de laatste tien jaar, denk ik. Maar alleen dat, dat, dat we 130 wil niet zeggen mogen dat er rijden. niet ontzettend veel mensen ja? zijn in Nederland... die hard bezig zijn natuurlijk hiermee. Eh, met, met van, van allerlei initiatieven op uh, uh, wijkniveau... met uh, elektrische auto's enzovoort. Dus dat is wel heel mooi in Nederland. Er zijn ontzettend veel in, in, innovatieve en ondernemende mensen bezig me, met dit. Maar we zien dat dus niet terug in die cijfers als het om uitstoot bijvoorbeeld gaat. Nee, want helaas. Op nationaal niveau eh, binnen de industrie, over het algemeen. zijn ook hele goede bedrijven. Uh, de Unilever, DSM. Maar hoe komen we dan als, als er ook heel veel goede zijn, hoe komen we dan aan die slechte scoren? Nou, want om, over het algemeen hebben we gewoon een, een beetje slap beleid, een haperend beleid gevoerd. Ja, maar, maar ook feitelijke uitstoot. Dus, ja, ja, Waar dus, komt die vandaan dan? Nou, ja, is wel belangrijk om even iets te zeggen over deze cijfers. Deze cijfers gaan, gaan vooral over trends. Dus je zou kunnen zeggen... de Nederlandse industrie was al heel efficiënt. Maar het, het, het punt is dat Nederland vergeleken met andere landen... Uh, verbetert zich minder snel. Of in feite gaat, gaat achteruit. Als we hoorden net, naar in de absolute, net uit, yeah. over die uh, kolencentrales. Yeah. He, die nieuwe kolencentrales. Ja. Is het, volgend jaar gaat het nog slechter. Dat is een bommelding bij uh, ja. de Engelshaven. Nou, ja, waar een kolencentrale En ook uh, één bij Rotterdam. Nou, ja, dat, dat, dat maakt dat de, de uitstoot... Uh, vanaf Vermeerdigd. jaar weer, weer gaat, gaat groeien. Ja. Als je verreur. naar de absolute cijfers kijkt... dan valt het misschien in de verhouding nog mee in Nederland. Maar als je kijkt naar hoe mm. wij ons best doen... om ons te verbeteren, dan valt het heel mm, erg tegen. Absoluut ook niet heel goed hoor. Dus in... In, in termen van de hernieuwbare energie, de proportie daarvan in Nederland... Is, staan we ook, ik geloof, nummer 26 van de 28 in de EU. Hè. De dat, dat groeit je, nou, en de zonnepanelen. Doen we veel te weinig aan? Nou ja, de, de, nieuwe, de nieuwe regering wilde wat meer geld in gaan steken. Maar het is wel erg laat. Hè. En, en, en toch een beetje halfslachtig nog steeds. En We hebben heel veel wind. Hè, op zee... Ja. En er is fantastische potentie in Nederland. Die, dat, dat moeten we nu gaan, gaan, gaan, gaan ophalen. Wat andere landen ook doen, toch? Absoluut. Uh, Groot-Brittannië, Duitsland, Denemarken, Spanje. Ja, er zijn heel veel Europese... China. Ook, Zelfs België. China. Dus België ook. Ja, uh, iedereen mag ook in de negen. Verenigde Staten, in Texas. Ontzettend ja. veel wind. Ja, dus, dus het kan wel, en, en ook zeker in Nederland. Ja, de, een van de onderzoekers verbaasde zich er ook over... dat Nederland het land van de molens... En, en dus dacht hij misschien ook de windmolens hier zo achterlopen? Nou maar, ja, er, er staan ook veel, veel min, windmolens. Als je in Noord-Holland of Flevoland uh, woont, dan, dan weet je dat. Maar we hebben ontzettend veel zee natuurlijk... waar we die, die molens nu kunnen plaatsen. En dat, dat is echt een gigantische resource. Zijn we nu, nu een beetje plaatsen. de Ricet toch internationaal aan het worden op milieugebied? Ja, nou ja, men, men, men was er al me, lang mee bezig. Ik denk zeker tien jaar. Ik denk wat, wat nu gênant is, is dat het nu ook opgemerkt wordt in, in, internationaal. Het wordt gezien in andere landen dat Nederland nu echt een, een beetje achterhangetje is geworden. En dat is toch heel treurig, want de, de potentie is er. Er is ook best heel veel goeds wat gebeurt in Nederland. En dat moet nu een beetje opgeschaald worden en tot zijn goede. Ja, Rutte komen. 1 heeft een aantal milieumaatregelen teruggedraaid. Ik noem het al 130 bijvoorbeeld op de snelweg en zo. Mm. Maar ja, nu tegenwoordig heeft hij een regering met Samsung. Scheelt dat? Nou, misschien. We moeten nog zien. Ik denk niet dat de PvdA zo voortvarend is. Het is wel een beetje beter op hernieuwbare energie. Maar... Er zijn wel maatregelen aangekondigd die ja, verbetering ja, ja, ja. beloven. Ja, ze, ze gaan meer investeren, dat is waar. Maar ik, ik denk dat ze meer uh, ja, bezig zijn met de crisis natuurlijk dan, dan met dit soort uh, vraagstuk. Maar die dingen kunnen ook gekoppeld worden. Want je, je creëert ook nieuwe industrieën, nieuwe banen. Dat is het beleid van de Duitsers Het geweest. kan ook werk en geld opleveren. Absoluut. Terwijl Die Samson toch uh, een verleden heeft een Greenpeace, zou je zeggen. Helemaal. Een van ja, de speer en, uh, ja, je zou eens persoonlijke beleid. Hij, hij kent de problematiek ontzettend goed. Heel goed. En nu ja. nog zien of hij het waar maakt. U zegt, eerst zien dan geloven. Ja, dat zou ik zeggen. Frans Berkhout, hoogleraar Innovatie en Duurzaamheid aan de Vrije Universiteit. Dank tot zover. <applaus> Straks Bert Bursi. Maar de band maakt zich er alweer klaar voor. Voor het laatste de Orchestra. With my life, so I brought my leg, even messing with my children, and you're screaming at my wife, and get out of my bed, if you wanna get out of here alive. Water, you got my soul screaming and holler. You know you hooked on my girlfriend. You know the drugstore man. Well, I don't need it now. I'm just trying to slap it out of her hand. Kelly met orchestra met Freedom. Overigens is de EP waar we het eerder over hadden te vinden op iTunes. En ook als je naar de site van de band gaat, kun je die vinden. Dan weet je natuurlijk niet hoe je die naam spelt. Maar dan kun je ook naar de site van vrijdagmiddaglive.afgo.nl. Daar vind je alles. Weld Brusse, hoofdredacteur van dejaap.nl... en ook nog aan tafel Frans Berghout, hoogleraar innovatie en duurzaamheid. Bekend met het fenomeen dejaap.nl? Nee. Nee, hè? nee. Zit ja. u wel op LinkedIn? Ja. Oh, gelukkig hoor. Dat wel. Ik was al bang. Ja, ja. Jan, ik ben blij dat ik hier ben. Ik had het bijna niet gehaald door die drie meter sneeuw en die sneeuwjachten vandaag. Verschrikkelijk. Ik ben op weg uh, van huis naar hier en heb ik dekens en water meegenomen. Ik weet niet waar jij uh, vandaan komt dan. Zoals het, gewoon hier, uh, Amsterdam, Amsterdam oké. Okay. Ja. Zodat het Rode Kruis mij vandaag aanraden? Ik ben, uh, begrijp je, ontzettend blij elke keer met die oranje alert en uh, de, aankomst, de, de aankondiging van horror winters. Dat je goed anyway, voorbereid op pad kunt. Ja, ja, het ging deze week maar over één ding, dat begrijp je. Sinterklaas. Sinterklaas? Ja. Um, ik vind eigenlijk dat we Sinterklaas af moeten schaffen. Ik heb zo die discussie over dat Zwarte Piet gevolgd <laughs> en ook dat uh, een GroenLinks-wethouder in Amsterdam Zwarte Piet nu wil afschaffen. Uh, vind ik oké, okay, maar dan moeten we eigenlijk ook gewoon heel Sinterklaas afschaffen. Het is een verschrikkelijk gezellig feest. En ik heb een hekel aan gezelligheid. En ik bouw nu ook enorm. Jan Mom, dat ik hier nu in een zaal zit met allemaal cashsterren cash boven ja. me. Ja, ja, ja, Op ja. kosten van de publieke ja, omroep. Hij zal weer weg hoor, Sinterklaas. Ik weet niet of je het weet. Maar... Ja, maar het zou leuk zijn als hij niet meer terugkwam. Helemaal niet meer. Dat ja. zou ook heel fijn zijn. Is Frans Berghout een, een vierder van het Sint-Nicolaasfeest? Uh, ja. En, en, en heeft hij ook nog een opvatting over Zwarte Piet? Uh. Of doen jullie... <laughs> Hoeft niet, ja. hoor. Hoeft niet. <laughs> ik heb er geen uh, echte mening nee, over. Nee, nee, Hebben nee, jullie groene pieten mooi. thuis? Die zijn dan duurzaam. Groene pieten, dat ik helemaal voor. Voor roze pieten, ja. Nee, roze -pieten. Pieten, ja. die groene pieten bestaan echt. Die zijn van, uh, ook van hoofd ja, ja, ja, ja, ja. en die hey, gaan er jaar... helemaal voor. Ja, okay. ja, ik zou het... Uh, ja. Een regenboog. Van Lieve groen dan zwart. Ja. Hmm. Oké, okay, maar Sinterklaas afschaffen dus. ja, ik, nou, ja, ja een, goed, beetje ik uh, een beetje gelijk met uh, de publieke omroep die nu wordt afgeschaft in 2016. Ja, dat is wel een serieus plan Het is wel een serieus plan. Ik ben heel blij met het is voorstellen van uh, onze uh, staatssecretaris uh, Dekker van de VVD. Uh, ik vind het heel uh, terecht... Uh, het kan niet zo zijn wat mij betreft dat 3 miljoen leden... dat zijn de leden van alle publieke omroepen bij elkaar... nog steeds eigenlijk volledig kunnen bepalen... wat 17 miljoen mensen tegelijkertijd gaan uh, bekijken. Uh, dat betekent ook dat we waarschijnlijk in 2016 afscheid moeten gaan nemen... van pareltjes van de AVRO als strictly condensing... of. Uh, maestro, of bijvoorbeeld Boer Zoekt Vrouw. Dat zou verschrikkelijk zijn. Dat raakt mij diep in mijn hart. Wat nu al echt heel lang bloedt, dat zul je begrijpen. Je loopt maar... een beetje vooruit op de zaak. <coughs> ja, graag. En, uh, maar um, tegelijkertijd uh, ben ik, uh, uh, vind ik en denk ik dat, dus, zoals het plan uh, wil, dat kwaliteit meer voorrang krijgt en meer geld krijgt. Denk ik dat, dat heel goed is. Ik denk bijvoorbeeld dat uh, een omroep als de VPRO, die uh, bij tijd en bijle echt kwalitatieve programma's maakt, nog steeds een beetje in de marge wordt gedrukt door documentaires als Tegenlicht, waarin heel veel van hoort dat die met het afschaffen van mediafonds uh, te weinig geld zouden krijgen. Ik denk dat die op die manier meer geld krijgen. Ik denk dat, dat die daarvoor zouden is. profiteren. Ja, de plannen dus van, de, van Dekker zijn inderdaad uh, minder omroepverenigingen. Leden niet meer zo bepalend laten zijn. Uh, die kleine omroepen, religieuze, ideologische, die kunnen helemaal weg. Die, die, hebben, gaan ook, eruit, die hebben ook helemaal geen leden. Icon, Human bijvoorbeeld, die, dat soort omroepen. En inderdaad niet kijkcijfers, maar kwaliteit moet ja, doorslaggevend het zijn. Het probleem wordt wel een beetje uh, wie gaat dan bepalen wat kwaliteit ja, is. En dat, dat was ik jou net vragen, want de jij bent zo voor de... deze plannen. Behalve Justus van Oel, die nu zijn vinger opsteekt, Maar laten we dat niet doen. Dan krijgen we alleen maar series over Palestina. Dat is misschien ook een beetje te veel. Uh, nou ja, kijk, wat de Dekker wil... is dat uh, de, het bestuur van de publieke omroep... dus Henk Haaghoort, die ik overigens heel goed vind... Uh, dat die daar veel meer uh, zeggenschap over krijgen. Ik weet niet of dat zo goed is. En ik hoor ook wel weer kritiek. Die zeggen van ja, dan wordt het een staatsomroep. Dan krijg je een soort uh, comité wat alles bepalend is. Ja, maar ik vind het beter dan, dan leden. Ik vind het beter... Want wat wat er nu gebeurt, dat zie je nu laatst ook weer uh, bij de varen. Hij is echt ledenwerven en dat gebeurt bij alle omroepen. Ze hebben uh, ledenactiviteiten, mogen ze organiseren. En als je daar dan al mee wilt doen, dan moet je eerst lid worden. En dat gebeurt dan ook. Dus dat is een manier om leden te werven. Als het, het, het is wel een dilemma natuurlijk, want de publieke omroep moet ook minderheden en, en kleine dingen uh, bedienen. Bedienen. Um, maar de minister zegt dat uh, ze wil dat, dat uh, iedereen wordt uh, uh, Bedien, door, bediend door, <laughs> door de om, omroepen. Dus daar is wel een spagaat, lijkt mij. Ik weet niet hoe je dat uh, nou ja, kan ik, oplossen. Ik, ik, ik denk dat uh, met het verdwijnen van die levensbeschouwelijke omroepen... en de, religieuze, de kleine religieuze omroepen... die taken moeten worden overgenomen door de overige omroepen. En, en dat gaat, want ik hoorde vandaag de ChristenUnie... was alweer heel erg aan het huili-huili doen. Maar ik denk uh, dat de NCV en de KRO en de EO daar ook een gedeelte op kunnen nemen. En ja, ik, ik zou ook inderdaad niet zo snel weten uh, wie de icon en de human moet overnemen. Maar tegelijkertijd is dat dus een taak voor die overgrond. Ja, maar ja, je zegt ook van uh, programma's als Strictly Com Dancing en zo, die uh, tot jouw uh, geluk gaan dan verdwijnen. Maar tegelijkertijd, inderdaad, zegt die minister, uh, binnen al deze plannen moet de omroep ook breed blijven programmeren. Dus je kunt ook zeggen: je maakt misschien wel minder, maar je blijft wel zowel. Amusement, hè, uh, programma's voor een groot publiek maken. als die programma's voor de kleinere doelgroepen. Want dat is een. Nou ja, dat ook, Maar dan gaat, het, dan gaat het wel om kwaliteit. En, de, kijk, en dat kun je meten. En dan kun je dus, volgens mij, dat zou de mijne idee dus kun je ook zeggen van. nou, we hebben al heel veel amusement. dus. Nog een keer strikt die dancing en, en of nog een keer maestro is misschien iets ja, te veel. Maar heel gevoelig. veel is een kwantitatief argument. Ja, nee, natuurlijk, dat is een kwantitatief argument. Maar je, je wil dus in het geheel een kwaliteit. Dus ik zegt, nou ja, dat, dat aanbod hebben we al. En wat er nu gebeurt, is dus dat de, de omroepen met de meeste leden, dus ook het meeste geld krijgen. En dus onbeperkt dingen kunnen gaan maken. En dat is dus een probleem. En ik ja. denk dat het daardoor wel beter wordt. Maar het is wel een. Dus, er zit wel een soort van yo-yo-gedachte achter, als je tenminste terugkijkt, verder terug naar verschillende regeringen. Want op het ene moment uh, moeten omroepen samenwerken. Op het andere moment moeten ze zich meer profileren. En samenwerken gaat ook gebeuren hoor. Ja, maar en, en, snap je? Het gaat wel op en neer. Uh, afhankelijk van de regering die er zit. Ja, dus het kan ja, misschien volgend jaar wel weer. Uh, maar goed, dat is, het is natuurlijk zijn. altijd zo bij een regering. Zeker bij, uh, bij, een, uh, bij een multistel zoals wij hebben. Dan moeten we gewoon verliezen. Dat is meneer tegenover me ook weten. Dat, dat, dat wil qua duurzaamheid, alhoewel in Nederland. Qua, nou ja, als ze nu GroenLinks in de regering had gezeten, dan hadden we misschien. Nou, ietsjes meer. Dus <laughs> maar, <ja>. van, <coughs> wat jij denkt dat Frans Berghout van GroenLinks is... Oh. Nou, nee, nee, nee, ik denk dat de ja. enige partij die überhaupt dan echt zo veel zou willen investeren... Uh, de groenlinks, GroenLinks ja. zijn. Ik ja, heb nog andere partijen over gehoord. Het is echt een spagaat, want ja, als je hele brede uh, publieken wil uh, raken... ...dan moet dat niet gewoon door de markt worden verzorgd. Een en, en publieke omroep is natuurlijk daar om... ...of heel kwalitatief, heel goede dingen te doen, of juist... Je uh, zegt, laten programma's voor een groot publiek... ...maar door de commerciële omroep ja, maken. Ja, die, die kunnen dat toch beter... Nou dat, dat, dat, nou, dat zal toch ook wel gebeuren. Dat is, is denk ook ik. een kwaliteitsoordeel. Ja. In nou. ieder geval. Nee, dat dat ja. zouden ze zelf zeggen, denk ik. Dat, dat denk ik denk ook. Ik, maar nou, wacht, kijk, iets als strictly condensing wordt geproduceerd. Nou, ook gepresenteerd, geloof ik. Ik, ik kijk natuurlijk naar de Oelemans. Oelemans, die tegelijkertijd sterren springen op zaterdag op SBS6 produceert. Ja. Bedoel, ja. Dan weet je toch al dat het dus uh, makkelijk naar de commerciële kan. Bedoel, Die man zit dan toch in het spagaat. Dan hoef je toch niet heel lang te denken van... goh, zou dat naar de commerciële kunnen? Bovendien, het is een oud concept... wat al bij de commerciële is uitgezonden met succes. Ja, er zijn veel programma's ongetwijfeld uitwisselbaar. Maar het is ook wel raar om dat wat de publieke omroep uh, zou moeten doen... af te laten hangen van wat de commerciële doen. Uh, nee, maar ik denk dat de, dat de publieke omroep in de eerste plaats dan moet informeren. En dat het amusement en het entertainment dan makkelijker inderdaad, makkelijk ook kan worden overgelaten aan de markt. Omdat daar nou eenmaal meer markt voor de is. De vraag is hoe het uit gaat pakken. Maar dat gaan we zien. En, en je had nog één ander mm. punt wat je aan wilde roeren. Nou ja, we hadden van de week een bijna vliegramp, zei de Volkskrant... die ineens uh, kennelijk over uh, telegraafachtige chocoladekoppen beschikt als het moet. Want het blijkt achteraf uh, toch wel iets minder te zijn dan een bijna, bijna vliegramp. Het is wel zo dat de beide vliegtuigen tegelijkertijd op dezelfde hoogte zaten... wat absoluut niet mag gebeuren. Maar, en dat benadrukte ook een woordvoerder van de Luchtverkeersleidingsdienst Nederland... vandaag nogmaals en zo, dat is iets totaal anders dan een bijna ramp. Er zijn er, en uh, Peter Belt, onze technicus, die weten... Heel van, die kent alle afleveringen van Discovery's Airquest Investigation uit zijn hoofd. Uit zijn hoofd. Yeah. Uh, die vertelde ook, dit is een systeem, uh, T-Cast heet dat. Dat zorgt ervoor dat, dat vliegtuigen niet met elkaar kunnen botsen. Dat communiceert met elkaar. En als ze dichtbij zijn, dan wordt de, de gewaarschuwd, gewaarschuwd, gaan omhoog... en de andere gaan omlaag. En er zit nog een heleboel ruimte tussen. En er zit een verschil. Er zijn verschillende websites die transpondergegevens uitlezen. Dus waarop je kunt zien hoe hoog ze zaten. Mm -hmm. uh, op de ene website zitten ik, ze ik verder van elkaar af ze de 15 seconden verwijderd waren van elkaar. Dat lijkt me niet zo. Nee, de, de Raad voor de Veiligheid heeft ook al gezegd... dit is een ernstige overschrijding mm. van het separatieminimum. En we horen vandaag trouwens een opname uit de verkeersstore. waarin degene die daar zat, excuses, excuses aanbod. van ja, dit was niet de bedoeling. Toch, want ze zaten op dezelfde hoogte. Dat mag absoluut niet gebeuren. Mm. Maar dat is wat anders dan een bijna een ramp. Ze zaten nog wel uh, ruimer uit elkaar dan werd gesuggereerd. En bovendien is het nog heel iets anders om dan gelijk maar te zeggen. van nou, als dat wel eens gebeurt, waren de brokstukken op uit En uh, dat is wel heel erg sterk. Komt misschien krijg. ook wel door amateurs die met andere programma's zitten te kijken. die wat grover zijn en die dan denken, hé, hey, ze knallen op elkaar. Nou, nee, het zijn gewoon transpondergegevens. kun je niet heel erg veel mee knoeien. Maar het gaat wel om marges die soms heel klein kunnen zijn. Maar dat weet je pas op het moment als je in die cockpit zit... en dat op je af ziet komen. En die botsing in de Noordzee, dat is, dat is wel iets met die schepen natuurlijk. Ja, dat vond ik ook... Ik dacht, ja. Noordzee heeft toch ruimte zelf. Maar dat schijnt ook niet helemaal zo. Je mag niet zijn. overal varen, of kan niet overal varen. Je hebt daar ook vaarwegen, zo'n beetje net als snelwegen. Ja, dat, dat blijkt. Ja. ja. Goed, daar laten we het bij, Bert. Als je het goed vindt. Dit was het alweer. Dit was het alweer. Ja, ja. Dit was trouwens heel vrijdagmiddag live alweer. Ik dank ook Frans Berghout voor zijn uh, verhaal over onze slechte naam op het milieugebied. Uh, en de hoop dat dat misschien gaat verbeteren. En ik dank natuurlijk de hele band, Skelly Matic Orchestra... en het publiek hier voor het luisteren. Dit was vrijdagmiddag live. Zo direct het Radio 1 Bert van Sloten neem ik aan. Ja, zeker Bert van Sloten hier. Jan Mon en andere Bert. Wij gaan het uh, ook hebben over die luchtverkeersleiding... en de excuses daarvan aan de piloten. We hebben ook een onderwerp over hypotheken... en we hebben natuurlijk het over de sneeuw. Want ik sta op het moment te bibberen als een echte verslaggever... voor de ingang van de NOS. Want men vond het leuk om mij naar buiten te sturen in de sneeuw. Dus het het eerste gedeelte van de uitzending komt uit de sneeuw, maar vanuit de lekkere, warme studio binnen komt het nieuws met Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal. Premier Rutte heeft de nabestaanden van de dodelijk mishandelde voetbalgrensrechter Nieuwe huizen gecondoleerd. Rutte is verontwaardigd over de gebeurtenissen in Almere afgelopen weekend. Hij zegt dat agressie en geweld moeten worden aangepakt. In de eerste plaats door ouders, de clubs en de KNVB.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 In het hele land, behalve in het Noordoosten en in Zeeland... is het plaatselijk glad door sneeuw. Verder staan er nauwelijks files op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn... bij de Afrit Hoenderlo 2 kilometer. A15 vanuit Europoort bij knooppunt Vaanplein 4. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht voor knooppunt het Wonderen 2 kilometer.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 Want uh, we staan buiten bij de NOS. Het uh, sneeuwballengevecht met uh, de collega's van RTL is net afgelopen. Zo klinkt een sneeuwbal, een beetje. Uh, die liggen hier nog massaal verspreid. Daar gaan we het natuurlijk over hebben. Over de sneeuw en het weer van vandaag. Verder hebben we in het nieuws excuses van de luchtverkeersleiding aan de piloten... die bijna met elkaar in botsing kwamen. Er moeten meer vrijwilligers in de zorg komen. Nieuwe regels voor de hypotheek. Maar om te beginnen alle sneeuwballen op Marco Verhoef. Niet schrikken, Marco. Uh, we staan buiten. Het knispert nog een beetje. Laten we een stukje gaan wandelen uh, verder. Laten we het uh, bos eigenlijk een beetje in gaan lopen. Het ergste is voorbij. Er werd een heleboel voorspeld. Maar het is niet gekomen. Waar is dat gebleven? Nou, dat ligt uh, ergens tussen Wageningen en uh, Nijmegen. Want daar is lokaal toch 20 centimeter gevallen. Dus het lijkt misschien mee te vallen. Maar uiteindelijk is er uh, behoorlijk uitgekomen wat er verwacht werd. Ja, nou zie ik... Wacht, wacht even, er komt er iemand aan uh, die is op de fiets. Dat is presentator Jeroen Overbeek. Hey, Jeroen, hey, hey, op Marco. de fiets ben jij nou helemaal... Ja, nou dat is eigenlijk prima hier in Hilversum. Zo had goed gestrooid. En het is een beetje papperige sneeuw nu nog. Dus je kunt er wel redelijk met je fiets doorheen als je je maar dik aankleedt. Het is niet glad, het is je, geen gevaar voor vallen. Nou, je moet natuurlijk wel oppassen. Je kan niet te hard de harde bocht door. Uh, gewoon rustig aan fietsen. Het is maar tien minuutjes. ik kwam niet zo heel ver vandaan. Het is vooral ook heel mooi. Al die bomen die zo mooi witten. Ja, het ziet er zijn. schitterend uit. Ja, het ziet er fantastisch uit. Maar dik aankleden, dat is wel het advies. Ja. Maar als jij nou vanavond naar huis gaat, want volgens mij moet jij het tien uur journaal nog presenteren. Je moet het late journaal, zo rond middernacht, uh, presenteren. Ja. Naar nou, Paul en Witteman... Is het dan niet glad? Ja, de, nou, dus ik, vraag het, ik paas de vraag gelijk door aan. Marco, <lacht> uh, uh, half één ga ik ongeveer de deur uit. Uh, wat wordt het dan? Ja, dan moet je toch echt wel gaan oppassen. Want het is, uh, het is nu al ijzig koud. Er staat een smerig op dit moment... Maar dat windje gaat wel liggen, maar die temperatuur gaat alleen maar verder omlaag. En tegen de tijd dat het half één is, dan hebben we waarschijnlijk al wel matige vorst. Dat zijn temperaturen onder de min 5. Ja, en dan is uh, alle sneeuwresten zijn dan gewoon gevaarlijk. En dan moet je ook al gaan opletten dat als er ergens gestrooid is... dat het dan misschien niet helemaal veilig is. Het is jammer dat het geen televisie is, ja, want het kijkt... mondje wordt heel zuinig. <laughs> Zuur gezicht noem je dat, toch? Ja. ja. Ik zou zeggen, taxi nemen of zo. Jeroen, misschien kan de baas nou. het nog net betalen. Nou ja, we komen uit de Hollandse klei, dus we zijn al wel iets gewend. Maar uh, ik denk, dik... Pakken, net zoals nu, nog dikker dan we al deden en vooral rustig aan fietsen en goed uitkijken en stukken lopen als het niet anders kan. Dat is, jou, dat is jouw advies, denk ja, ik ook. Net, dat lijkt me de beste optie, inderdaad. En dat dikke aankleden dat komt wel goed volgens mij. Ik zou zeggen, Jeroen, naar binnen. Je moet straks ook nog eens journaal uh, presenteren. Ik ga naar John, John Sarbach, die is al de hele dag uh, op, uh, op pad. John, waar zit jij op het moment? Ik sta op een parkeerplaats op de A67 van Eindhoven richting Venlo is dat. Het uh, zuiden van het land. Meelakkers. Dus. Ja, het zuiden van het land. Hier is ook aardig wat sneeuw gevallen. Ja. Ik hoorde je straks zeggen dat het wel meeviel. Nou, hier is het tussen de 10 en de 15 centimeter uh, gevallen. Ja. Ik heb zojuist mijn auto letterlijk moeten uitgraven. Ik ben hier gaan staan omdat ja, de vrijdagmiddagspits... dat is toch altijd een van de drukste spitsen van de week... En met zoveel sneeuw zou het wel eens kunnen dat het extreem druk is. Drukker dan normaal. Eh, verkeersinfarct, je noemt het maar op. Maar, oh maar het... Eh... Dat klinkt het als gewoon doorrijden. doorrijden, dat geluid. Ja, en lekker ook. Ja. Marco, het zuiden van dat land, heeft dat nog veel te verwachten? Nou, de laatste sneeuw begint nu eigenlijk zo'n beetje te verdwijnen. Misschien nog wat mot Het zijn geen grote hoeveelheden meer. En ja, als gezegd, daarna komen opklaringen in. Dan gaat het gewoon echt enorm koud worden vanaf. Ik denk landelijk dat we vannacht wel uh, nou, de min 10 op meerdere plaatsen gaan, uh, gaan treffen. En op een enkele plek, boven versgevallen sneeuw, kan het nog veel gekker uitpakken. En dan moet je niet verbaasd zijn als het zelfs kouder wordt dan min 15. Maar goed, dat is alleen op een enkele plek hoor. Goed, nou John, dan weet jij wat je nog te, te wachten staat daar. Dat is de toekomst. Laten we eventjes naar de dag van vandaag uh, kijken. Want ik zei al, je hebt de hele dag ben je buiten geweest, op de weg, bij de mensen. Wat is je beeld eigenlijk van vandaag? Nou, het beeld is eigenlijk wel dat het allemaal redelijk meegevallen is. We hadden ons opgemaakt voor heel veel overlast. En het valt eigenlijk wel mee, er zijn wel wat dingen gebeurd. Uh, vanmorgen was het wel erg druk op de weg, viermaal een keer zo druk als normaal. Dat was dus wel even file rijden. Uh, op Schiphol is één op de drie vluchten is geannuleerd. Daar komen we later in de uitzending overigens nog even op terug. Uh, er was een probleempje bij de in bij de gemeente Roermond. Uh, die was dicht vanwege de sneeuw. En daardoor konden de uh, strooiwagens er niet door. En dat betekende dat er wat uh, strooizout tekort was in Roermond. In de Achterhoek in Brabant rijden of reden geen buurtbussen. Uh, hetzelfde geldt voor de bussen van uh, Sintus in Gelderland. Die rijden of reden niet. Er reden minder treinen. Nou, de NS had daar al op ingespeeld. Had dus al een winterdienstregeling ingesteld. En vannacht, uh, Marco zei het al, het wordt... Erg koud en dat betekent dat daklozen die moeten onderdak hebben en die kunnen dus ook op onderdak vinden bij de diverse opvanglocaties. Dat is een beeld een beetje van het, van het land. Marco, nog eventjes de geografische kennis testen. Noord-Holland, wat gaat dat krijgen? Noord-Holland, ja, de, de lage temperaturen ook onder de min 5 in ieder geval, of daar min 10 wordt. Maar op dit moment? Op dit moment is het rond nul. Rond nul. Ja. Want ik ga dat namelijk vragen aan Marco Jonker, die is onderweg, die hebben we vanochtend ook al gesproken, vrachtwagenchauffeur. Waar zit u ondertussen? Nou, ik zit momenteel, uh, ja, goedemiddag, ik zit momenteel in, uh, in Oosterhout. Ja, oh, op dat is de, nog een eind te rijden. En, uh, en rijdt het door? Nou ja, ik heb hem momenteel even op de parkeerplaats gezet, want... Uh, dat gaat een beetje moeilijk als ik geen hands heb, hè? Ja, begrijp ik begrijp het. Maar het beeld op de weg? Ja, tot op, op dit moment rijdt het redelijk allemaal door. En de wegen zijn vrij schoon uh, hier. En uh, ik heb vandaag in, uh, in Zeeland de hele dag betoeld. En ik heb alleen van uh, ja, in de ochtend uh, last gehad. En ik ben, ik heb er wel op ingespeeld, uh, omdat ik eerder uh, begonnen ben vanmorgen. En uh, ja, dat heeft wel vrucht afgeworpen. En uh, de rest van de dag heb ik goed door kunnen rijden in ja. Zeeland. En zelfs om 1 uur was het uh, sneeuw zo goed als verdwenen in Zeeland. Ja. Nou ja, ik hoorde u ergens in een van de uitzendingen zeggen: ik wil vanavond om 7 uur thuis zijn. Maar dat gaat u volgens mij niet meer redden als u nog, nee, nog langs Noord-Holland nee, loopt. Nee, nee, dat klopt. Ze willen nog ook nog dat ik het vrachtje ga lossen. Maar ja, ik denk niet dat dat gaat lukken. Dus uh, ja, ik moet richting Amsterdam, richting uh, Wochem, dus ja, dat is nog een, een, een ruim twee uurtje rijden. Dus uh, ja, dat, is, uh, dat zal wel wat later worden en ik zal wel wat vielers tegenkomen onderweg, denk ik, ja. Maar al met al, het viel u mee vandaag? Het viel mij eigenlijk mee, alles wat, nou, wat ik gehoord had gisteravond uh, van de media. Uh, ik heb zelf gekeken, veel erop ingespeeld. Uh, viel het viel mij uiteindelijk mee en het begon dus in Breda pas om zes uur uh, te sneeuwen vanmorgen. Terwijl ze het eerder verwacht hadden. Ja, en bent u dan wel blij met al die waarschuwingen? Of zegt u, nou ja, van mij gaat het eigenlijk niet hoeven, want dan had ik nog een uurtje langer kunnen slapen? Nou, nou absoluut niet. Ik, ik ben er uh, zeker blij mee. Uh, om reden dat je er zelf op kan uh, inspelen. En als alles onverwacht komt en je wordt niet gewaarschuwd, ja, dan, uh, dan, ga, je, dan ga je punt A. Je, uh, ja, denk ik dat je met de helft van, uh, van de klanten weer thuis gaat komen. En ik denk niet dat het, uh, dat, dat de bedoeling is. En uh, nu heb ik toch lekker mijn uh, auto uitgebrand en weer uh, een terugvraag. Geladen, richting Noord-Holland. Dus uh, ja, ik denk dat dat naar alle twee dagen gebeurd is. Ja. Nou, ik wens u nog een goede reis uh, verder. Het wordt iets later dan zeven uur. Dat weet het Thuisgrond nu ook, want die luisteren natuurlijk mee. Uh, en bedankt dat u ons een paar keer te woord heeft willen staan uh, vandaag. Ga ik nog even ja. met Marco uh, verder hier buiten. Ik krijg intussen tussen al een beetje koude vingers. Jij hebt je handen in je zakken uh, inderdaad. Erg koud vannacht. Iemand moet de eerste zijn die die vraag stelt. Uh, IJs? Ja, logisch. Gaat ze? Schaatsen. <laughs> nou, dat is wel heel vroeg, Bert. Wil je, echt, wil je echt een antwoord? Nou ja, komen? een beetje van wat, voor, wat het de komende dagen gaat worden. Dus. Nou, morgen is gewoon een, een prachtig mooie winterdag. Lichte vorst en zon. Zondag krijgen we tooi. 5 graden en regen. Maandag ook nog boven nul. En daarna lijkt het pik toch inderdaad te gaan dalen. Misschien overdag ook onder het vriespunt. Ja, en dan gaat er natuurlijk wel wat ijs aangroeien. Of dat voldoende is, laten we dat nog even in het midden laten. Vind ik een goed idee. Weet je, we gaan eens even een mooie pingel draaien. Horen we wat we straks gaan doen. En dat is heel spectaculair. Ik ga zo naar binnen en dan hoort u de rest van de uitzending. Wijnand Zwaan, die uh, zit bij de ANWB. Wijnand, uh, valt het inderdaad mee vanavond? Ja, de, het valt uh, ontzettend mee, want we hebben helemaal geen avondspits. Dus ja, we hebben het voor elkaar. Het lukt wel zonder files. Um, nou ja, eentje dan op de A15 vanuit Europoort. Voorknoopend Vaanplein, drie kilometer en dat is het dan. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten.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 I've been be. Be so much better off without I've been Sam sterft hij weer, uh, weer uit. Het moet nog een beetje warm worden, want het was wel echt koud buiten. Jonathan Jeremy Hart, uh, of The Heart of Stone was dat. We gaan het hebben over het politieke nieuws. Henk Kamp, de minister van Economische Zaken, krijgt een nieuwe staatssecretaris. Want gisteren stapte ik op. In zijn vorige baan als gedeputeerde van Gelderland had hij gesjoemeld met declaratiekosten. Voordat Verdaas een toelichting gaf op zijn vertrek had hij onder andere een gesprek met Henk Kamp. En verslaggever Michiel Breedveld wilde graag weten wat daarin allemaal gezegd is. Mag ik u nog even vragen hoe het gesprek met de voormalige staatssecretaris Verdaas is verlopen? Want daar was u bij. Ik heb een heleboel gesprekken gehad met, uh, met COVID-19. We hebben de afgelopen maand op het ministerie van Economische Zaken intensief samengewerkt. En toen hij in de problemen kwam, hebben we natuurlijk nog meer gesprekken gehad dan anders. Dus uh, ja, we, er zijn een heleboel gesprekken geweest. Heeft u begrip voor de beslissing die hij genomen heeft? Ja, het is, uh, uh, hij zelf weet het beste hoe de omstandigheden zijn en wanneer je kunt werken en wanneer je niet kunt werken. En hij heeft uh, zijn eigen uh, omstandigheden overwogen uh, nadat hij daar juridisch advies over ingewonnen had en een conclusie getrokken. Ja, en die conclusie is er gegeven en daar kun je alleen maar respect voor hebben. Ja, en dan blijft de zaak een beetje hangen, want de vraag is, was het onvermijdelijk dat hij die stap zou nemen? Ja, dat maak je dan allemaal zelf uit. Het is een zwaar vak als je een bewindspersoon bent. Je moet heel hard werken onder grote druk. En je hebt een voorbeeldfunctie en op een gegeven moment dan kom je in een situatie terecht waarbij je zelf moet afwegen of je dat door kunt zetten of niet. En dat heeft hij gedaan en dat kan niemand anders dan hij zelf voor hemzelf doen. Maar nou blijft er toch een beetje de zweem overheen hangen. Kon het nou door de beugel wat hij had gedaan of juist helemaal niet? Ja, dat is dan net die afweging die hij zelf uh, moet maken. Het gaat niet alleen om wat er precies gebeurd is, maar ook wat de consequenties daarvan uh, zijn. Hoe het zich verhoudt met de voorbeeldfunctie die je hebt. Hoe het je uh, mogelijkheden om te functioneren uh, beïnvloedt. Nou ja, en dat heeft hij zelf geworgen en zelf een conclusie getrokken. Het is een klap voor de geloofwaardigheid van de politiek, zei premier Rutte gisteren. Kijkt u er ook zo tegenaan? Ja, nou, ik, kijk, ik heb een heleboel verstandige dingen de afgelopen dagen gehoord... maar zelf vind ik het vooral ook een klap voor uh, de persoon Verdaas. Kijk, het is niet zomaar iemand. Hij is uh, een Kamerlid geweest, heeft hier goed gefunctioneerd. Hij is een, een hele gewaardeerde uh, gedeputeerde in Gelderland geweest. Is nu net één maand hier en uh, ja, nu is het afgelopen voor hem. Dus dat is voor, uh, voor zo'n persoon ook een harde klap en die wil ik toch ook even uh, naast genoemd hebben. Ja, een, een klap voor hem, maar hij is ook verantwoordelijk voor wat hij zelf gedaan heeft... En... Uh, dat was in ieder geval iets waarvan hij zelf zei... dat laat zich niet verenigen met het staatssecretariat. Ja, ik begrijp dat u dat uh, vraagt. En ik begrijp ook dat er de afgelopen dagen veel aandacht voor is geweest. Ik denk ook terecht, maar dit andere wilde ik er even naast zetten. Een vakman die mogelijk al dan niet de fout gemaakt heeft. Ik vind het een, een, een, een, een hele prettige, capabele bestuurder. Dat heeft hij op verschillende niveaus bewezen. In de Tweede Kamer, ook op het ministerie de afgelopen maand en ook in Gelderland. En dat hem dit gebeurd is, dat heeft een, ik kun je een heleboel dingen over zeggen. Maar ook voor hemzelf is het een drama. Maar is het niet zeer noodzakelijk, juist daarom, als u zo lovend bent over zijn vakmanschap... dat ook die zweem van is het nou fout of niet fout wat hij gedaan heeft, weggenomen wordt. Dat het eens onderzocht wordt. Nou, onderzocht wordt. Kijk, hij heeft, uh, er is al een heleboel onderzocht, uh, begrijp ik. Um, en hij heeft zelf die zaak um, afgewogen, zich daarover laten adviseren... en zijn conclusie getrokken. Is het daarmee af? Op dat moment is het geschiedenis. Ik ben uh, van mening dat als er iets is waar uh, twijfel over kan bestaan... en er wordt vervolgens deze conclusie uit, uh, getrokken, ja, dan is die twijfel daarmee uh, weggenomen. Uh, degene die het betrof is uh, weg en daarmee is de zaak ook af. Henk Kamp, de minister, in gesprek met onze verslaggever Michiel Breedveld... Het is een uiterst pijnlijke zaak voor de president van Indonesië. Zijn minister van Sportzaken, een vertrouweling... is afgetreden in verband met een groot corruptieschandaal. Het is voor de eerste keer dat dit in Indonesië gebeurt. Correspondent Michel Maas is in Jakarta. Uh, Michel, uh, Corruptie, Indonesië. Het lijkt wel alsof deze twee woorden aan elkaar gebakken zitten. Ja, inderdaad, want uh, de, de jaren 80 en 90 was Indonesië al berucht... omdat daar de dictator Suharto... Uh, zat En die, die heeft miljarden heeft die gestolen. Hij en zijn vrienden. En uh, toen die weg was in 1998 dacht iedereen van nou gaat het beter worden. Maar het enige wat er veranderde was dat uh, uh, Soeharte wel weg was. Maar dat toen alle andere mensen zich gingen verrijken en dachten van nou is het onze beurt. Ja. En de corruptie is eigenlijk alleen maar erger geworden. En wat heeft deze minister uitgesproken? Ja, die heeft, hij was minister van Sportzaken, Andy Malarang heet hij. En die heeft een uh, Olympisch dorp, zou je het kunnen noemen, moeten bouwen. Want de, de Zuidoost-Aziatische Spelen kwamen naar Indonesië. Ja, en bij die bouw van dat uh, atletendorp wat ze hebben neergezet hier, is eigenlijk... Uh, ontzettend veel geld verduisterd. Er is net een onderzoek geweest en dat kwam op uh, 20 miljoen euro ongeveer... dat er uh, bij de bouw van het dorp is verdwenen. En de minister die was verantwoordelijk voor al dat geknoei. Ja, is het ook in zijn zakken verdwenen? Nou, dat is een beetje de vraag of hij daar zelf rijker van is geworden. In ieder geval de mensen die, die Paul onder hem werkte, die zijn er zeker rijker van geworden. Maar volgens de anticorruptiecommissie die deze zaak uh, nu gaat behandelen, uh, ja, is hij verdachte. En uh, daarmee uh, zou het ook wel zeker zijn dat hij daar zelf ook wel een deel van uh, heeft opgestreken. En nou is het een vertrouweling van uh, de president. Uh, hij staat er in ieder geval vrij uh, dichtbij. Beschadigt dit ook de, de president? Ja, dit, is, dit komt rechtstreeks bij de president op zijn bordje. Want uh, deze minister was vroeger uh, was die woordvoerder van de president. En hij is dus uh, voor dat werk beloond met zijn ministerschap. Hij is ook een vooraanstaand lid van de partij van de president, die democratische partij. En uh, ja, die partij die had nu juist in 2009 de verkiezingen gewonnen met die president. Om uh, uh, met, met als programma wij gaan de corruptie aanpakken. En nu zijn ze zelf uh, in die corruptie terecht. Gekomen. En ja, dat, dat uh, betekent dat bij de volgende verkiezingen in 2014 uh, niemand meer op die partij gaat stemmen. Ja, afgezien eventjes van, van, van deze zaak. Want deze week is er ook zo'n lijst naar buiten gekomen hè, van de meest corrupte landen ter wereld. Hebben we hebben van de week ook aandacht aan besteed. Ik ben even vergeten op welke plek Indonesië staat. Nou, Indonesië is weer gezakt. Ze stonden vorig jaar, uh, waren ze gestegen naar 100. Daar waren ze heel blij om. Kijk, het gaat goed, het gaat de goede kant op. gestegen is goed En nu nieuws. zijn ze weer ja, gestegen. In ieder geval uh, gestegen. Uh, ze waren minder corrupt in de ogen van de buitenwereld. Uh, maar dit jaar zijn ze weer uh, afgezakt naar de 118e plaats. En dat betekent dat ze dus meer corrupt zijn geworden dan vorig jaar. En ja, het gaat dus weer uh, helemaal de verkeerde kant op hier. En het lukt maar niet om uit dat moeras omhoog te gaan. Komen. Nee, absoluut niet. De, de corruptie is overal. Iedereen doet eraan mee. Vanaf uh, het kleinste burgemeestertje tot en met de nu de ministers. En uh, ja, om daar een eind aan te maken, ja, dat, dat is een, uh, een mentaliteitskwestie. Maar ook iets van een, van een hele cultuur die veranderd moet worden. En dat lukt niet zo 1, 2, 3. Michel Maas was dat vanuit Jakarta. Twee Nederlandse eenheden Patriots die worden in Turkije opgesteld. Patriots moeten het Turkse grondgebied verdedigen tegen raketaanvallen vanuit Syrië. De ministerraad heeft dat vanmiddag besloten. Maximaal 360 Nederlandse militairen reizen mee naar het Turks-Syrische grensgebied. Joost Vullings die sprak met minister Hennis Plasraat van Defensie en vroeg haar wanneer die Patriots operationeel zullen zijn. Ja, dat is nog even de vraag. Het uh, duurt zo'n vijf, zes weken voordat ze daar zijn. En er wordt afgestemd met uh, de Amerikanen en de Duitsers. Uh, maar de eerste stappen zijn nu gezet, dus dat uh, ja, zal in januari zover zijn. Wat kost dat, deze missie? Mag ik het een missie noemen? We hebben de NAVO-regels die altijd voor dit soort operaties gelden. En dat is, daar is het uitgangspunt met een mooi Engelse uh, spreekwoord. Cost lie where they fall. En dat betekent dat wij uh, voor een bepaalde inzet van personeel en materieel betalen. Maar Turkije als host nation optreedt. En precieze cijfers krijgt u op een ander moment is dat geld, hè? want ja, uw ministerie moet ontzettend veel bezuinigen. Dus ja, waar moet dat geld vandaan komen? We hebben daar een speciale pot voor, de zogenoemde hagismiddelen. Dus dat geld is er. Nu zijn er ook militaire deskundigen die zeggen... ja, hartstikke fijn dat wij die patriots naar Turkije gaan, gaan sturen. Maar die paar ja, met granaten en kleine raketjes... die daar over de grens vliegen vanuit Syrië... daar, daar heb je helemaal niks aan met die patriots. Nee, en daar hebben die deskundigen gelijk uh, in. Maar het gaat natuurlijk meer, hè? het gaat ook om het tonen van bondgenootschappelijke uh, solidariteit. Uh, dat is een belangrijk uitgangspunt. En uiteindelijk moeten we ons niet verslikken in Syrië. Die uh, beschikken wel degelijk over ballistische raketten en andere onprettige uh, wapensystemen. Uh, daar zijn de patriots voor bedoeld. Uh, nogmaals, eerste uitgangspunt is het tonen van bondgenootschappelijke solidariteit. Een beetje mentale ondersteuning van Turkije. Wel, wel een beetje duur lijkt me... Nou, het is meer dan alleen maar mentale ondersteuning. Want als... Het gaat uiteindelijk om het beschermen van de burgerbevolking in Turkije, het, het Turks grondgebied. En ook het zorgen voor de-escalatie aan de grens bij Syrië. En dat is echt wel de inzet uh, waar ook de NAVO een prijs voor mag betalen. Zijn er ook weer militaire deskundigen? Want ja, ik, ik weet hoe de apparaten eruit zien, maar niet wat ze allemaal precies kunnen. Van eigenlijk zijn Patriots ideaal om gevechtshelikopters en vliegtuigen uit de lucht te halen. Nou ja, wie weet wil de NAVO over een tijdje wel een no-fly zone boven Syrië. Nou, dan staat het materiaal er alvast mooi. Ja, hier is een heel duidelijk mandaat. Dat hebben de Duitsers, de Amerikanen, de Turken en alle NAVO-bondgenoten heel goed met elkaar afgesproken. Uh, het gaat hier om defensief optreden. Maar een mandaat kan toch veranderd worden? Het gaat hier om defensief optreden, om uh, niet het bewerkstelligen van... Bijvoorbeeld een vliegverbod boven Syrië. Daar doen we allemaal niet aan mee. Het is echt puur defensief. Nogmaals de-escalatie aan de grens, het beschermen van de Turkse bevolking, het Turks grondgebied en ook inderdaad het tonen van bondgenootschappelijke solidariteit. Dat is het uitgangspunt en dat is het mandaat waarvoor we nu getekend hebben. En hoe lang ja, blijven die Patriots in Turkije? Uh, de inzet is een half jaar tot een jaar. Uh, afhankelijk van hoe lang nodig uh, zullen we daar blijven. De minister van Defensie, Hennis Plassaert, was dat in gesprek met Joost Vullings. De luchtverkeersleiding heeft direct na die bijna botsing van twee vliegtuigen... bovenuitgeest op 13 november... via de boordradio excuses aangeboden aan KLM-piloot. De excuses zijn te horen op de website van het Halems Dagblad. Ja, Roger, Renate Zulu. Uh, Dit was zeker niet de bedoeling. Excuses daar is voor. Bijna botsing gebeurde vorige maand. Toen twee toestellen recht op elkaar afvlogen bij het indraaien naar de landingsbanen. Regels voor het afstand houden werden daarbij overschreden. Evert van Zwol van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft dat hele fragment uh, gehoord. Hè? We horen er hier een klein stukje uit. Dat uh, op de website staat van het Haarlems Dagblad. Wat vindt u daarvan? Ik heb er ik met, met belangstelling naar, naar geluisterd. Ik, eh, ik, laat ik beginnen met erover te zeggen dat het me een beetje opvalt... dat het lijkt alsof ik twee verschillende verkeersleiders hoor praten... op, zo, eh, op dezelfde eh, bandopname. Ja. Dus het zou kunnen dat er ook een sprake is... van dat er, dat er zeg maar, verschillende gesprekken van verschillende radiofrequenties... Uh, dat, ik... die, dat die gemixt zijn. Dus okay. dat, dat, maar wat uh, ik hier hoor, dat zijn toch duidelijk excuses? Ja, ik, dus... Als ik mijn verhaal even af mag maken, dan zegt van nou, dus, dus in hoeverre dit precies met elkaar zeg maar in de tijd chronologisch staat, dat weet ik niet. Hè. Dat, dat maakt, uh, deze opname maakt ook geen, geen onderdeel uit van het, uh, van het officiële onderzoek. Nee. Maar dit stukje, als we daar dan even op focussen, uh, wat daar uh, in mijn opinie in ieder geval wordt, uh, wordt gezegd, is dat daar een soort erkenning is van het feit van hé, hey, daar is inderdaad iets misgegaan. Uh, en uh, uh, en uh, dat die verkeersleider daar op dat moment op die manier aangeeft van hé. Hey, uh, hier, hier zijn of procedures of, of ja. zeg maar inderdaad, ja. die afstand die je moet hebben. Dat, dat, dat ja, is, dat, dat begrijp ik, maar komt dat dan wel vaker voor? Heeft u wel eens excuses gekregen op, op zo'n manier? Ja hoor, ja, ja hoor, ik bedoel, dit is natuurlijk allemaal uh, mensenwerk, uh, zowel van, uh, van vliegers als van verkeersleiders. Dus waar mensen werken, worden af en toe fouten gemaakt. En daar, ik bedoel, de luchtvaart uh, die, die hangt daar van, van aan elkaar, van een systeem, dat als er een fout wordt gemaakt, dat dat dan wordt onderzocht en dat je daar dan. Uh, je, zeg maar, je lessen uit probeert te trekken. Nee, precies. Dat begrijp we, ik. Het dus, ging uh, mij eventjes ja. om, om de excuses. Of, of het heel bijzonder was of, of niet. Maar daarvoor zegt u ja, af en toe: komt dat voor. Nee, maar ja, zo'n gesprek. dat staat niet elke dag op internet. Dat is wel bijzonder. Nee, het is, het is, uh, dat, dat lijkt wel wat vaker te voorkomen. te komen. Ik ken overigens niet precies de bronnen van dit soort opnames hoor. We weten in ieder geval twee dingen waar het wordt opgenomen: het wordt officieel opgenomen bij de verkeersleiding. Ja. En de gesprekken worden ook opgenomen in, in, in de cockpit, zeg maar in het vliegtuig. Hè. Om, als er dan incidenten of, of nog erger ongevallen zijn... dan kunnen we dan later kunnen we dat nog eens heel goed nauwkeurig terugluisteren... om te kijken wat er nou, is er nou precies euh, gebeurt. Dat zijn de officiële opnames die gebruikt zullen worden in dat onderzoek. Maar daarnaast, ja, er staan natuurlijk ook gewoon mensen met een, met een radiootje... een scannertje langs de baan. En, en die pikken die, die, die conversaties op. En die en kunnen dat ook opnemen. Precies, dus ieder is het een vrij, vrije informatie. Vrij, en dan komt dat op een uh, site terecht. Zoals in dit geval op de site van het Haarneemse Dagblad. Meneer Van Zwol, uh, ik dank u wel voor uw toelichting. Radio 1. Het sneeuwt aan alle kanten. Vanavond BNN Today. Voor de speeches van Obama was hij de man. Maar nu stopt hij de man achter Yes Weekend. Oh, dat is wel grappig.